Dit is Schreurs met het voor Fornaal. In Suriname zijn twee Nederlandse terreurverdachten aangehouden. Het is niet bekend wie het zijn en wat ze van plan waren. De politie verrichtte nog meer arrestaties. Ook daarover is nog onduidelijkheid. Volgens de Surinaamse justitie waren bij de aanhoudingen... geen buitenlandse inlichtingendiensten betrokken. De kwaliteit van sperma van de westerse man... is de laatste 40 jaar flink teruggelopen... Uit onderzoek blijkt dat een milliliter sperma gemiddeld 47 miljoen zaadcellen bevat. In 1973 waren dat er nog bijna 100 miljoen. Bij mannen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika is geen afname te zien. Het teruglopen van de kwaliteit is mogelijk het gevolg van stress, roken en drinken, zeggen onderzoekers. Zij verwachten dat mannen uit Europa, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland... steeds vaker afhankelijk worden van vruchtbaarheidsbehandelingen... In Scandinavië geldt dat al voor één op de vijf mannen. De website Meld Misdaad Anoniem heeft de privacywetgeving overtreden... zegt de autoriteit Persoonsgegevens. De site gebruikt de software waardoor de identiteit van bezoekers... van de site mogelijk te achterhalen is. Dat gebeurde met cookies, bestandjes die het surfgedrag... van bezoekers in de gaten houden. Meld Misdaad Anoniem vroeg daar geen toestemming voor... waardoor informatie is beland bij bedrijven, zoals Google... Een Amerikaans marineschip heeft in de Persische golf waarschuwingsschoten gelost... naar een schip uit Iran dat te dichtbij kwam. Volgens media en de VS was het schip van het Iraanse leger en werd er geprovoceerd. Het Amerikaanse leger zegt dat de Iraniërs niet reageerden op waarschuwingen... zoals radiooproepen en geluidssignalen. Toen het schip dichterbij kwam schoot het Amerikaanse marineschip... een paar keer in het water om een botsing te voorkomen. Het weer in het oosten nog, kan nog een bui vallen. Vanavond overal opklaringen. En vannacht blijft het overal droog. Morgen geregeld zon tot in de avond droog. Dan zo'n 22 graden. En dit was het NWIJ journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerhit! ZFM! Dit is de zomer van ZFM.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 En we zijn er weer Bij, met een nieuwe aflevering van ZFM Metal... oftewel geen lompen, maar zware metalen. En we gaan hem direct los. Uh, een band die wordt gerekend tot een van de big four... ik heb het over Anthrax uit 1981 alweer. Speed and Trash Metal uit de VS. En ze onderscheiden zich door de humor in zowel hun muziek als hun image. En van hun album het laatste geloof ik... For All Kings uit 2016 is hier Breathing Lightning. Amen. Ja, en van de Verenigde Staten gaan we naar Zweden. Do Metal van de band Candlemas. Ook alweer uh, ruim 30 jaar bezig. En kenmerkend voor deze band is de iets wat traag en melancholisch gespeelde power chords. Het album heet Psalms for the Dead en is uit 2012. En het nummer heet The Killing of the Sun. En uh, onder de, de kenners, de echte kenners, als die een loopje hebben herkend van Black Sabbath, dat kan kloppen. Uh, een beetje, beetje meegelift op het succes van Iron Man. Maar goed, ze zeggen niet voor niks, beter goed gepikt dan slecht verzonnen. We gaan naar Disturbed. Alternatieve metal uit de Verenigde Staten en de band verwierf wereldfaam uh, onder een heel breed publiek door hun meesterlijke cover van Sound of Silence. Die gaan we hier niet draaien, dat is voor een ander programma. Maar van hun album Indestructible gaan we luisteren naar het gelijknamige nummer. De volgende band is Enziverum, een viking en folk metal band uh, waarin uh, de Keltische invloeden duidelijk hoorbaar zijn. En van het compilatiealbum Two Decades of the Greatest Sword Hits gaan we luisteren naar het nummer One More Magic Potion. Iron Maiden, al ruim 40 jaar onverminderd populair bij metalfans wereldwijd en niet in de laatste plaats door hun onmiskenbare stijl en het zeer herkenbare stemgeluid van uh, zanger Bruce Dickinson. En van hun album Book of Souls gaan we luisteren naar Death or Glory. Gaan we naar de Foo Fighters, Amerikaanse rockband opgericht in 1995 door multi-instrumentalist en voormalig drummer van Nirvana David Grohl. De grunge-invloed van Nirvana is een rode draad door het veelzijdige repertoire van deze band. En van hun album Echoes, Silence, Patience and Grace en Greatest Hits gaan we luisteren naar Come alive. Seems like only yesterday. Life belonged to runaways. Nothing here to see, no looking back. Every sound monotone, every color monotone. To the black Such a simple animal Sterilized with alcohol I could hardly feel me anymore Desperate and meaningless All filled up with emptiness Felt like everything was said and done I lay there in the dark Close my eyes You saved me The day you came En van uh, de oostkust van Amerika gaan we naar de westkust. Naar Lawrence, Massachusetts. Want daar komt de volgende band vandaan. Godsmack en de band werd opgericht in 1995. En hun muziek en met name de teksten zijn grotendeels geïnspireerd door de mystiek en het occulte. En van het album Live and Inspired gaan we luisteren naar I Stand Alone. You stand alone Detroit. We'll see you guys real soon, man. Van Amerika maken we de oversteek en gaan we naar de Oostburen. Uit Duitsland, creator, opgericht in 1982. Uh, een uh, trash metal band met een totaal eigen geluid. En dat je vooral bij Duitse bands heel veel hoort. En deze trash metal uh, band onderscheidt zich van de Bay Area. Trashers door de snelheid en de agressie in hun muziek. En van hun album... Gods of violence is here. Satan is real. Vorige week heb ik het al beloofd. Uh, ik zou nog, een, uh, nog meer laten horen van het live album van Dimmu Borgir. Heerlijke black metal uit Noorwegen... met invloeden van klassieke componisten zoals Wagner en Dvořák. Snelle drums, oftewel blastbeats en agressieve gitaren... en symfonische synthesizer. En niet te vergeten de kenmerkende grunt... Slash Scream van Chagrad. Het album heet Forces of the Northern Light. En het is live met een orkest en koor. En we gaan luisteren naar Progenius of the Great Apocalypse. <tied> veel gezegd. Ik ben hier helemaal weg van. Ik vind het echt zo geweldig dat bombastische van, van zo'n groot koor en zo'n groot orkest. Ik vind het echt helemaal geweldig. Ik zit met kippenvel. De volgende is System of a Down. Kenmerkende hard rock metal met duidelijk oosterse invloeden. En niet in de laatste plaats komt dat door de Armeense afkomst van alle bandleden. En van hun album Toxicity... Is here, Chop Suey. We're rolling suicide. We'll be System of the Down gaan we eruit, eh, wat betreft het eerste uur althans. Na het nieuws hoop ik dat u nog steeds aan uw radio gekluisterd zit. Want dan gaan we weer verder. Voor nu, tot zo.